8 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon verwacht dat de VN-inspecteurs... zullen bevestigen dat er in Syrië chemische wapens zijn gebruikt. Ban zegt dat de Syrische president Assad... veel misdaden tegen de menselijkheid heeft gepleegd. De VN-wapeninspecteurs verzamelden in Syrië informatie... over een mogelijke aanval met gifgas in het land. Ban Ki-moon krijgt het rapport dit weekend. Wanneer het openbaar wordt, is niet bekend.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 Tenniser Timo de Bakker heeft met een overwinning op Jurgen Meltzer... het Nederlandse Davis Cup team op een 2-0 voorsprong gezet... in het duel met Oostenrijk. De Bakker, de nummer 108 van de wereld, was in vijf sets te sterk... voor Meltzer, die 27e staat op de wereldranglijst. Eerder vandaag zette Robin Haase Oranje al op voorsprong... door in drie sets te winnen van Oliver Marach.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 Ik ben John Smit, specialist oudere geneeskunde. Bekijk mijn filmpje op trentenl slash proefwerken. Vanavond in college Tour DJ Armin van Buren. Armin. Al vijf keer werd hij uitgeroepen tot de beste DJ van de wereld. Hij vliegt de hele wereld over om mensen en massa's de avond van hun leven te bezorgen. Nederlands trots in de wereld van de transmuziek. Armin van Buren in college Tour Vanavond vijf voor half negen NTR Nederland 3.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 Alice de Bruin. Hele goedenavond en welkom bij Twee Dingen. Aan de vooravond van Prinsjesdag... waar ongetwijfeld nieuwe bezuinigingen op tafel komen... dat weten we nu, is mijn gast vanavond Clara Sies. Ze startte elf jaar geleden de eerste voedselbank in Nederland. Inmiddels zijn er 140... En onlangs maakte Clara Sies bekend ermee te stoppen. Goedenavond. Hele goedenavond. Uh, Mrs. Voedselbank ook wel genoemd? Of Is dat zo? Nou, dat bent u toch wel Ja, de beetje. moeder ik... der voedselbanken. Een oh, soort ja, dan... mater familias of zo. Ja? Maar dat zijn titels die anderen me geven. Niet, uh, die, zo noem ik mezelf niet. Nee, nee. Wat vindt u daarvan, van die titels die u inmiddels heeft? Na al die nou, lief liever. Nee, prima. Ik vind het best. Ja. Ik bedoel, uh, zolang ik mezelf maar bewust ben dat ik het allemaal niet bewerkstellig, maar wel inmiddels 6.500 vrijwilligers die al dat werk mogelijk maken, kan ik van zolang ze leven niet in mijn eentje. Maar we hebben het wel uh, laten ontploffen in Nederland. Verder. Ja, dat is duidelijk, van 1 ja. naar 140. Maar toen u bekend bekendmaakte om weg te gaan... u zei, ja, het is ja. toch een beetje uw kindje geweest. Ik bedoel, hoe waren de reacties dan? Want dat was uh, ergens deze zomer, eind van de zomer... dat u het uh, bekend maakte. Ja, ja, mensen zeiden van... joh, waarom stop je er nou mee? En uh, gaat het wel goed met je? Uh, nou ja, uh, ik, kreeg, uh, ik kreeg één hele lieve tweet, moet ik zeggen... Uh, dat was naar aanleiding van een tweet... Uh, een tweet dat van de eerste voedselbank in Nederland stopt. En zij schrijft... Veel bewondering voor haar en haar man... die ooit ook voor mij verschil maakte. En dat was van Arielle Verheul. En Arielle Verheul die heeft uh, een, paar, een tijdje bij ons thuis gewoond. Was een klasgenootje van onze dochter. En het ging bij haar thuis helemaal niet goed. En wij konden toen niet anders dan haar gewoon een poosje in huis nemen. Dus dat geeft ook wel aan dat uh, het voedselbankwerk niet het enige is... Uh, wat aangeeft hoe we in de samenleving staan. Want uh, we hebben dat altijd al bij ons gehad. Ja, mag ik u even vragen uw armband af te doen? Want ik denk dat dat deze is. Wij horen iets enorm ja, klikken. Ik denk ja. dat dat deze zijn. Nou, doe het allemaal maar af. Dan is dat het goed. Oké. Okay. <laughs> Als ik me verder maar niet hoef uit te kleden. Nee, u mag de kleren aanhouden. Ja, Het is radio. Hè? Dus het het is zou ra het ra nee, maar Er eerst. staat een, een webcam. Hè? Kijk oh, maar yeah. naar links. Oh, yeah. En rechts allemaal camera's. Dus <laughs> ja, hou het nee. kleren aan. Nee, ik, ik hou het niet. Uh, maar, maar eigenlijk, als we nu zien dat er 140 voedselbanken zijn in ja. Nederland... Hè? u was degene die daarmee begonnen is... ziet u dat dan als een persoonlijk succes? Een beetje wrang succes. Het is, uh, het is van de gekken dat, dat een concept, een, een organisatie... als een voedselbank in Nederland zo ontzettend nodig blijkt te zijn. Dat hadden wij elf jaar geleden helemaal niet kunnen bedenken. Wij dachten voor Rotterdam misschien en omstreken... een, een zinvol project op te starten. En dat is volkomen uit de hand gelopen. Maar als je ziet hoe groot de, de groei in aanvraag is... En, en hoe hard het nodig is, denk je, ja, belachelijk. Ja, maar de tijd, Bedoel, we leven al jaren uh, uh, toch in een moeilijke tijd. Nu geloof ik officieel in een crisis. Ik ja. bedoel, dat zorgt er natuurlijk ook voor dat, dat uw organisatie ontploft. Ja, duidelijk. The right time, the right place... en the right people, denk ik, toen wij startten, elf jaar geleden. Want drie jaar ervoor was in Breda een, uh, een initiatief... Ook om een voedselbank in Nederland te starten. En die werden vierkant uitgelachen. Van, nou, belachelijk. En toen wij drie jaar later met datzelfde idee naar buiten kwamen... ja, toen ontplofte de boel. Ja, en, en, en uh, nu zijn er geloof ik 1,1 miljoen Nederlanders die in armoede leven. Ja. U heeft daar al die jaren middenin gestaan. Ik bedoel, mm -hmm. hoe ziet dat er dan uit? Wat is voor u nu armoede? Bent u daar anders over gaan denken? Of is dat nog steeds... Ja, nou, in, in het begin was het heel erg uh, de weerstand die wij ondervonden... van ja, armoede, dat is in Afrika... kindjes die aan de geelhonger lijden, doodgaan. En uh, in India en in Zuid-Amerika, die vuilnisbelten, dat is armoede. Maar je kan, je kan het niet vergelijken. In Nederland is armoede uh, niet, niet mee kunnen doen in de samenleving. Geïsoleerd raken achter je voordeur. Uh, je wereldje steeds kleiner zien worden, steeds minder kunnen. Uh, je rekeningen gewoon niet meer kunnen betalen. Uh, dat ziet er heel anders uit, want we blijven wel in redelijk normale huisjes wonen... met gordijntjes voor het raam en een voordeur. Dus het is niet zo zichtbaar. Maar we hebben het wel zichtbaar gemaakt, denk ik. Ja, en, en, en dat is dus inderdaad steeds groter geworden. Het is zichtbaar gemaakt, het is heel erg nodig op dit moment. Nou. Uh, en er zijn er nu 140, maar eigenlijk is het ook een triest verhaal... zou je kunnen constateren. Ja, nou, vandaar ook mijn betiteling, het is een Frank succes. Ik bedoel, als, als zakenvrouw zou ik zeggen, van, joh, ik heb in 11 jaar tijd een bedrijf op poten gezet. Ja, 6200 vrijwilligers die er werken bij de Zij, Voedselbank. Ja, ruim, ruim 6500 vrijwilligers. En we, werken bedrijf. Ook, ja, we werken ook alleen maar met vrijwilligers. Niemand wordt betaald. Wij niet, de schoonmaakster niet, de voorzitter niet... Uh, hooguit een reiskostenvergoeding, maar geen salaris. Nee. Maar het feit dat het nu dus slecht gaat in Nederland... dat ja. we in crisis zitten, daar heeft de Voedselbank ook last van. Want het gaat ja. ook moeilijk om het nu overeind te houden. Ja, dat klopt. We, we zitten al een jaar of twee in een splagaat... omdat de hulpvragen alleen maar toenemen... maar de toelevering van voedsel afneemt. Want ook die producenten die zijn beter op in productielijnen gaan letten. En die zijn effectiever gaan produceren. En die houden minder overschotten over. En wij moeten het nu doen met de overschotten van de overschotten. Want uh, zij zetten het toch weer in de markt als het even kan. En dat wordt dus steeds minder. Dus het wordt steeds lastiger om iedere week uh, die, die kratten of dozen... of waar het dan ook mee gaat te vullen. Ja, en, en, en ik heb begrepen dat er ook mensen op een wachtlijst moeten nu. Uh, op sommige locaties zijn wachtlijsten, ja. En dat is, nou dat, ik vind het om te janken. Als je tegen iemand zegt die zo ver is dat hij hulp bij de voedselbank gaat vragen. Moet zeggen van ja sorry maar misschien dat er volgende maand een plekje is. Of misschien zelfs wel over drie maanden. Dat vind ik om te janken. En dan zijn er soms wel wat noodvoorzieningen te treffen. Maar uh, het is bizar. Maar als je steeds minder spullen binnenkrijgt... en je moet het over steeds meer mensen verdelen... Ja, dan houdt het voor sommige locaties een beetje op. Ja, laten we heel even luisteren naar Mensen die bij u komen. Een, ja. een fragment uit uh, uh, Max-programma Meldpunt van televisie. Uh, waar het ging over ouder in de knel. Kijk, Kijk even in het portemonneetje. Het is erg leeg. Ja, ik ervaring natuurlijk wel een beetje schaamte. Dat is toch normaal. Natuurlijk... Als je altijd gewerkt hebt, hard gewerkt hebt... en uh, je belandt in zo'n situatie op je oude dag... maar nou, ik vind het echt geen geniet, hoor, sorry. Maar mensen, ja, zien je allemaal lekkere bootreisjes maken... Dan kan ik en jaar zo. bos. Die komt nooit tegen z'n zeven op. Ja, deze mevrouw schaamt zich. Dat woord schaamte, dat, dat blijft hangen. Dat... Zo te horen is het ook wel een 65-plusser. Ja. ja. En die... is, dat, is dat anders dan? Ja, ik denk dat het bij die generatie nog, nog veel sterker leeft schamen om je hand op te houden en hulp te vragen. Dat dat nog veel moeilijker is dan bij de wat jongeren. Ja, hoe heeft u die populatie zeg maar, van de voedselbank zien veranderen de afgelopen tien jaar? Nou, in de beginjaren zag je, zagen we vooral uh, mensen ja, toch wel uit achterstandswijken, de lager opgeleide. Uh, en wat we nu zien, de afgelopen drie, drie vier jaar al... is het veel, steeds meer een doorsnee van de samenleving geworden. Uh, mensen die hoge, hoge opleidingen hebben gehad... maar door reorganisatie op straat zijn komen te staan. Scheidingen waarbij huizen gedwongen moeten worden verkopen... met restschulden van hier tot gunder. Uh, ZZP'ers. Uh, voor mij een groep die als geen ander door blijft werken tot over de grens... om hun bedrijf over hen te kunnen houden. Maar we zien ze ook steeds vaker bij ons aankloppen. Ja, en, en, en uh, want u had het net over ouderen... die hebben daar last van om hun hand op te houden. Mm -hmm. uh, ik kan me ook voorstellen dat hoogopgeleiden... die altijd in kasten van huizen hebben gewoond... waar het altijd heel goed mee is gegaan... Ja. dat die dat ook lastig vinden, of niet? Ja, is het ook. Maar hoe zie je dat dan in de praktijk? Hoe ziet dat er dan uit bij u op de voedselbank... als die mensen daar opeens rondlopen? Uh, ja, nou, dat, dat, daar is toch wel de nodige schroom... maar ze kunnen niet anders En wat meer. zegt u dan tegen die mensen... Uh, nou, we hoeven eigenlijk niks te zeggen. Want ze worden toch gewoon opgenomen in de groep. Uh, we hebben ja, vanuit Rotterdam, waar ik we, zelf vanuit werk... hebben we zo'n 52 uitdeelpunten. En op die uitdeelpunten ontmoeten de mensen elkaar. En de eerste keer is het moeilijkste om te komen... met je boodschappentasje. Dan, dan, ja, dan, dan, dan loop je met lood in je schoenen loop je naar binnen toe. Maar de ontvangst is uh, zo ontspannen. En uh, je komt van alles en nog wat tegen. Dat, die drempel... Als je daar eenmaal overheen bent, dan gaat het wel. Ja, maar wat zei u dan tegen die mensen in het verleden... toen u die mensen ook zag binnenlopen en zag dat ze het moeilijk hadden? Ja, en dan zeg je niet zoveel, dan doe je gewoon en dan ben je er. Er je komt niet zoveel. geen gesprek? Later. Later misschien wel. Later kom je in gesprek met mensen en dan hoor je die achtergrondverhalen... die je voor een deel al kent vanwege de aanmelding, zeg maar. Uh, en dan merk je ook dat, uh, dat, ja, dat mensen uiteindelijk zeggen... van ja, eigenlijk is het prachtig dat jullie er zijn... Uh, en ik hoef me er niet meer voor te schamen. Want ik, ik kan me identificeren met zoveel andere mensen. Ook door de media, door de publiciteit, door al die interviews die mensen horen en zien. Uh, ja, kunnen ze zich ermee identificeren en zeggen: van ja, als het die mensen overkomt en, en hulp kunnen krijgen, waarom ik dan niet? Ja, en kan iedereen binnenkomen? Nee. Nee, uh, het gaat wel via hulpverlenende organisaties of begeleiding. Jeugdzorg, thuiszorg, uh, maatschappelijk werk, noem maar op. Want wij kunnen niet de hulp bieden die nodig is om de mensen er weer uit te krijgen. Uh, wij, we creëren ruimte door het leveren van een weekpakket van voedsel. Om aan het probleem waar ze in terecht zijn gekomen te gaan werken. Maar die begeleiding die daarvoor nodig is, die expertise, hebben wij niet in huis. Nee, maar ik kan me ook voorstellen dat, dat er gewoon uh, misschien iemand uh, een asielzoeker of zo aanklopt. Uh, ja, dan, ja, dan verwijzen ze hem uh, toch, toch terug naar. Uh, ja, een, een instantie die met asielzoekers werkt. We hebben het in Rotterdam gehad. Uh, we hebben een asielzoekerscentrum in Rotterdam. En op een gegeven moment kregen we allemaal aanvragen daar vandaan. Maar die mensen die daar worden opgevangen... die hebben een inkomen. Of die hadden dat in ieder geval via de COA. Die zaten boven onze criteria. ja Maar mensen die geen inkomen nee. hebben, illegale... Uh, uh, die bijvoorbeeld in Nederland verblijven... Ja, nou, die kloppen hebben die door, ook aan? Die hebben doorgaans geen vaste woonplaats, verblijfplaats. Maar kloppen die aan bij u? Die kloppen wel bij ons aan. En wat zegt u dan? als ze echt illegale, illegale zijn, dan zeggen wij nee. Zijn, ja, we moeten ergens een grens trekken. Uh, als ze heel bewust hier blijven, zonder dat er allerlei mogelijkheden zijn... en ze wel weg kunnen, maar ze blijven wel hier... Ja, dan gaan wij dat niet ondersteunen. Maar je hebt ook een groep illega uh, legale illegale. En mensen die dus wel zijn uitgeprocedeerd... niet eruit kunnen, terug kunnen worden gestuurd... maar geen ondersteuning meer krijgen... Uh, nou, daar, daar geven wij wel hulp aan. In de hoop dat er misschien nog eens een keertje een generaal pardon komt. Of wel een oplossing voor ze komt. Of ze uiteindelijk toch een vergunning krijgen. Maar is het moeilijk om mensen weg te sturen? Ja, dat is want moeilijk. Want u praten zo eigenlijk heel zakelijk over. Ja, dat moet je ook wel. Die afstand moet je op een gegeven moment wel maar nemen. Maar heeft, heeft u dat ook gecreëerd in die afgelopen jaren? Ja. Ja, in het begin denk een ik... Ben je een zakenvrouw geworden, of niet? <laughs> ja, kom ik zo over? Nou, nou, nou nee, nee, maar ik uh... bedoel... U zegt, het, het is ja. heel zakelijk. Van Die wel, die niet en die... Ja, je moet ergens een grens trekken. Uh, kijk, we zijn zelf uh, ervan overtuigd dat uh, die hulp gewoon niet nodig mag zijn. Sowieso al niet. Uh, we hebben ook gesteld dat onze hulp maximaal drie jaar is. Uh, dus geen structureel. Niet tot in, in het oneindig afhankelijk van een voedselbank worden. Dat kan niet en dat mag niet. Ja, en die grenzen die moeten wij trekken. Want anders worden we overstelpt met uh, aanvragen van inderdaad illegale. En ja, ik moet het misschien een beetje hard zeggen... maar dan toch wel eigen volk eerst. Eigen volk Sorry. eerst? Ja, gewoon de Nederlandse inwoners. Ja, dat klinkt uh, heel, heel, uh, heel rechts. Maar uh, we krijgen ook veel aanvragen van uh, Oost-Europeanen... die hier nu werk hebben gehad en niks meer hebben. Wel terug kunnen, maar hier blijven hangen. Ja, dan denk ik van... die moeten zelf hun keuzes maken, wat ze willen... Maar dat moeten wij niet gaan, gaan in de hand gaan werken dat ze, dat ze blijven hangen. Nee, maar is het niet heel moeilijk om ze toch weg te sturen? Als iemand naar ja, staat en die heeft honger. Dan sturen we ze wel door naar organisaties die maaltijden klaarmaken. Bijvoorbeeld... Uh je, je hebt uh, het leger de Zijls waar je kan gaan eten. Je hebt andere organisaties die maaltijden maken voor daklozen en thuislozen. Daar kunnen ze gaan eten. Maar als je geen onderdak hebt, heb je ook niks aan dat pakket van ons. Ja. Want uh, er zitten dingen in die moeten gekookt worden. En die moeten, die moeten in de koelkast worden bewaard. En dat hebben ze allemaal niet. Nou, dus maar, ho honger niet is toch honger? Of je nou een illegale asielzoeker bent, een oost ja. of een. Dat is toch voor al die mensen even verschrikkelijk? Ja, maar dan, gaan ze, dan kunnen ze dus op plekken terecht waar ze te eten kunnen krijgen. Maar niet bij ons. Er zijn, andere voor. er zijn andere plekken voor. En dan, dan stuurt u ze toch weg? Ja, het moet. En dan kijkt u nooit eens achterom van... waar gaat hij nu naartoe? Uh, nou, nee, dat, uh, meest, ja, dat horen we doorgaans niet. Maar Bedoel, daar ligt we u niet verwijzen wakker van ze wel. Dat dat we zeggen niet alleen maar nee. Maar we zeggen wel van... nou, u kunt daar of daar of daar terecht. Maar niet bij ons, sorry. Dit is Max, tot half negen. Twee dingen. Het Ellis de Bruin. En vandaag met uh, Clara Sies. Ze startte elf jaar geleden de eerste voedselbank in Nederland. Inmiddels zijn dat er 140. En eigenlijk uh, neemt het aantal mensen dat daar aanklopt alleen maar toe. Volgend jaar, of volgende week is het Prinsjesdag. Dan komen er weer uh, grote bezuinigingen aan. De kans dat er nog meer uh, mensen bij de voedselbank aankloppen, dat is zeker niet denkbeeldig. Levensgroot aanwezig. Ja. Levensgroot aanwezig. Daar hebben we het zo nog wel even over. Maar mm -hmm. even naar u persoonlijk. Heeft u zelf ook uh, armoede meegemaakt? Uh, ja, voor, voor de Voedselbank. Wij hebben een eigen bedrijf gehad. Gewoon eenmanszaak in kleding en sieraden. En die hebben we noodgedwongen moeten opheffen. Want dat liep niet meer. Wanneer was dat? Uh, 1986 is dat geweest. En wat en, betekende dat? Dat betekende dat wij een stapel rekeningen hadden... die groter was dan uh, het geld wat we in huis hadden. Uh, dus wij zijn zelf uh, drie, ruim drie jaar aan het saneren geweest... En we weten wat het is om deurwaarders van de deur te houden... smoesjes te verzinnen, de telefoon niet meer aan te nemen. We hebben drie jaar onverzekerd rondgelopen met toen vier kinderen. Uh, en was er eten? Nou, wij werden, uh, we, we zijn zelf nogal creatief, dat wel. Uh, maar wij werden op hele onverwachte momenten ook uh, verrast met een envelop... met 500 gulden ineens op de deurmat zocht ons. Echt waar? Waar we boodschappen van konden doen. Van de buurman? Of, of? Geen idee van wie. Nee, dat weet ik echt niet. En de eerste Sinterklaas die wij op deze manier moesten vieren. stond er in een enorme zak met cadeautjes en eten voor de deur. Uh, nou, ja, weten we ook niet van wie dat is geweest. Maar wij, wij, er zijn momenten geweest, dieptepunten. waar we op die manier doorheen zijn getrokken. En toen wij het schip uh, op droog hadden, of hoe zeg je dat? Uh, ja. Op de rails hadden. Uh, toen kwamen we bij, bij het arbeidsbureau, wat nu het CWI is. En uh, ja, toen was Sjaak tegen de 60, ik tegen de 50. Ja, ja. ja, Sjaak. En. Uh, er werd gezegd van joh, uh, gaan jullie maar leuk vrijwilligerswerk zoeken. Want uh, er is geen baan voor jullie te vinden. was uh, zeg maar rond de eeuwwisseling inmiddels. Uh, ik was afgekeurd vanwege een nekhernia. Hij was te oud. Geen opleiding allebei. Wel helder denkwerk, maar geen diploma's. En uh, nou ja, ga maar leuk vrijwilligerswerk zoeken. Nou, dat zijn we gaan doen. We zijn het zelf gaan creëren. En, en, en wat was dan het moment dat u dacht: ik ga gewoon zorgen dat mensen die geen boodschappen meer kunnen betalen, dat die uh, een kratje krijgen van, uh, van de voedselbank? Hoe is dat idee ontstaan? Ja, nou, we zijn in 1999 begonnen met het oprichten van een stichting, Minus Plus, met een vriend van ons. Huisraadkleding enzovoort, maar dat, daar is de markt mee overspoeld, bleek. En. Uh, die vriend van ons die zat midden tussen de tuinders. En die zei van joh, uh, ik kan wel zorgen dat we iedere week wat van de oogst mogen ophalen. En daar hoorde de bakker van. En uh, ja, doordat wij in de sores hadden gezeten, krijg je ook antennes. An je vangt signalen op. Ja, wat dan bijvoorbeeld? Van mensen om je heen. Nou, je herkent smoesjes. Uh, uit de omgeving, of uit de kerk waar we toen kwamen. Wat zijn die smoesjes dan? Uh, ja, nou, je ziet het gewoon. Kinderen die de hele week in dezelfde kleren naar school komen. Gewoon omdat er niks anders is meer. Uh, die, die, die zwinters met, met zomerschoenen aanlopen. Uh, uh, die zonder eten naar school komen. Uh, ik was zeer nauw betrokken bij, bij de basisschool waar mijn kinderen op zaten. Uh, het zijn dingen die je ziet. en ja, We zijn gewoon begonnen met een doosje groente en brood bij die mensen te brengen. En dat Echt was... eigen initiatief? ja. Ja. En dat was schrikken, want dan stonden ze daar van: wat moet ik daarvoor doen en wat kost dat? En ja, nee, helemaal niks. Dat is gratis. We merken dat je het gebruiken kan. En in het begin was dat natuurlijk voor hun doodeng. Want er zal wel wat achter zitten. Maar er zat dus niks achter. En ja, dan gaat het van, van mond op mond. Want dan, dus ja. stond iedereen bij u op de stoep op een gegeven nee, moment? Nee, het ging eigenlijk... Dan kwam Sjaak, die ging dan vrijdag die pakketjes, die doosjes rondbrengen. En dan kwam die bij iemand en dan kwam die dus echt nog thuis. Dat is nu ook al lang niet meer, want... Daar zijn ze niet zo blij mee. Voedselbankauto voor de deur. Maar toen uh, was er nog geen voedselbankauto. Gewoon een oude VW-bus. En uh, ja, dan was het van, joh, uh, mijn buurvrouw uh, die zit er ook rot voor. De man is er vandoor. En uh, zit in de schulden. En, nou, dan nam die de week erop voor haar ook een doosje mee. Dat ging dus echt uit de losse pols. Totdat we in, tweede, ja, in 2002... wees iemand ons op de voedselbanken in België. Nou, dat is allemaal redelijk bekend, denk ik. Ja. Dat we daartoe zijn gaan kijken en zeiden van... nou, dat is mooi, gaan we hier doen. Uh, en in 2005 zijn we pas echt gaan registreren, ja. zeg maar. Maar het feit dat u zelf, want u zegt... ja, hebben wij, wij, we zijn werkloos geraakt, uh, ja. we zijn, hebben zelf ook moeilijk gehad... hadden ook kinderen, hebben he, uh, ja. ook, ook wel honger gehad misschien in die tijd... of weinig te eten. Uh, hoe, hoe, hoe, hoe is dat belangrijk, dat meegemaakt te hebben om dit te kunnen doen? Met andere uh, woorden, had u het kunnen doen als u het niet had meegemaakt? Dat is een goede vraag. Maar ik denk dat het er wel aan heeft, aan heeft meegeholpen dat we dit hebben kunnen doen. En dat we het verhaal naar buiten toe ook hebben kunnen brengen... vanuit een stukje eigen ervaringen, vanuit ons hart. En ik denk ook dat dat hetgeen is wat heeft aangesproken in het land. de Mensen. Uh, iemand kan een heel zakelijk verhaal brengen. Maar als ik echt ga vertellen over wat er allemaal zo langskomt... en hoe het gegaan is enzovoort... dan, dan komt dat recht uit mijn hart... Ja, want, want er is veel gebeurd. Hè? Want er zijn zelfs tv-programma's gemaakt uh, voor uh, de voedselbank. Laten we eens even naar een fragment luisteren van Even Geen te Makken. Okay. programma, geloof ik, uitgezonden bij RTL4. RTL ja. van René en Natasha Vroger. Hey, de jongens, wij zitten op school. Ja, die zijn uh, naar school. Hebben die uh, continu rooster of blijven die over? Of? Nee, alleen uh, vandaag. Op uh, vrijdag dan, als ik naar de voedselbank moet, laat ik de kinderen altijd overblijven. Okay. Anders is het te gehaast. Ja. Ik vind het wel ontzettend dapper dat je me, dat je me wilt uh, vertellen wat er allemaal gebeurd is. Ja, er is veel gebeurd natuurlijk. En ja, hoe we leven. Ik doe mijn best om het kinderen zo aangenaam mogelijk te maken. Ja, dan wordt opeens de voedselbank als een soort... Uh, uh, TV-format uh, op tafel gelegd. Was dat even slikken? Of, uh... Nou, dat was zeker even slikken toen ze met dat idee bij ons kwamen. Want we hadden eigenlijk zoiets van: nou, moeten we daarin meegaan? Zo'n soapserie achter iets. Uh... Maar we hebben gesprekken gevoerd met zowel Talpa als René en Natasha. En we proefden toch een stukje, ja, een stukje echtheid in waar ze het voor wilden doen. Uh, en we zijn er dus wel mee in zee gegaan, schoorvoetend in het begin. En wat maar... heeft het opgeleverd uiteindelijk? Nou, uh, sowieso een, een enorme drempelverlaging voor de mensen die daar die serie gezien hebben. Wat ik er straks al zei, de interviews en de gesprekken zoals je net ook hoorde, die zo herkenbaar zijn. Die mensen echt over een drempel heen hebben geholpen om naar ons toe te komen. En het imago, is dat veranderd? Uh, dat denk ik ook wel. Want wat was het eerst en wat is het nu? Ja, eerst was het, uh, jullie helpen alleen maar uh, uh, uh, lamzakken... die op de bank chips en bier zitten te nuttigen voor de televisie. En uh, asielzoekers en, uh, en buitenlanders. Dat was, was echt in beginjaren En dat is nu duidelijk veranderd. En duidelijk. mede me... door, door dat televisieprogramma, zegt u? Ja, mede. Ik kan me herinneren dat er ook nog uh, een, een oud-lerares in voorkwam. Die liet zien uh, en, en haar verhaal vertelde. Waar gewoon grote stiltes vielen. Heel indrukwekkend. Uh, die er op zich nog keurig bij zat. Daar krijg je dus ook commentaar op. Ja, dus even wel een uh, breedbeeld televisie. En dan uh, moet kijken hoe mooi ze erbij zit. Maar dat heeft ze allemaal bij elkaar gewerkt. In de werkende leven. En dan denk ik wel eens van. Moet ze dat allemaal buiten de deur zetten. Omdat ze nu naar de voedselbank gaat. Moet ze dan op aardappelkistjes gaan zitten. Flauwekul natuurlijk. Dus dat beeld van armoede in Nederland. Uh, dat uh, programma heeft er wel toe bijgedragen. Dat dat enigszins... Uh, ja, doorgeprikt werd. Is bijgesteld. Ja. Ja. En, en zijn er nog. Ik bedoel, wat is bij u nou blijven hangen in die elf jaar? Ik bedoel, u heeft zoveel mensen voorbij zien komen en weer ja. zien gaan. Hè? Want uiteindelijk mogen ze dan niet langer dan drie jaar blijven of ze krijgen weer een baan of het gaat gelukkig weer beter. Mm -hmm. Dan komen er weer nieuwe mensen. Maar het van is... wie nam u mee naar huis? Welk verhaal dacht u van. Oh, hoe zou het daar nou mee gaan? Ja, nou, dat is onder andere. Uh... Een van van van een van de eerste uh, uitzendingen bij Kro netwerk was dat in februari 2003 peter tettero heeft daar een hele dag lopen uh, te filmen en doen en daar zat een mevrouw in uh, gladys uh, die die woonde in een in een slooppand met haar drie kinderen uh, die hielpen wij ook en uh, Gladys heeft ontzettend veel indruk gemaakt. Er werden zelfs mensen die aanboden om haar schulden te gaan betalen. enzovoort. Maar zij is door haar familie, heb ik begrepen, zo onder druk gezet... dat ze verdwenen is. En we hebben nooit meer wat van haar gehoord. En dat is iemand die mij nog wel steeds bezighoudt... van hoe zou het met Gledis gaan. Ja. Want dat was een intens, triest verhaal. Ja, maar... En, en, en, en word je, word je in de loop der jaren word je ook wat, wat harder, wat dat betreft? Word je een beetje gehard van al die verhalen? Of, of blijft dat toch binnenkomen? Want u zei net, ik, we deden het uit ons hart... maar ja. komt het nog in uw hart binnen na al die jaren? Uh, ja, het komt nog steeds binnen. Maar je leert wel om wat meer afstand te nemen. Om, om ja, wat nuchterder tegen dingen aan te kijken. Uh, ik ben al lang niet meer bezig met het verwerken van de aanmeldingen. En daar sta ik al wat verder vanaf. Het is wel iets, uh, en dat geldt voor Sjaak ook, voor mijn man. Wij missen dat wel. Dat, dat directe contact met die hulpvragers, dat hield ons gaande. Ja, en u zit nou ergens al die vrijwilligers te, te regelen en te doen. U bent gewoon, wat ik net al zei, ik zei zakenvrouw. Ik bedoelde dat niet lelijk. Nee. Maar dat bent u natuurlijk wel een beetje geworden. Ja. Als een grote organisatie. Ja, Nou, ik ben, ik ben nu inderdaad meer de promotor geworden van de voedselbank. En, en, uh, dus niet meer zozeer bij de ingang waar de mensen binnenkomen. Maar je mist het wel. Dus wat, heel af... wat mist u dan? Nou, gewoon dat contact. Uh, als... Ik kom nog wel eens op een uitdeelpunt. En dan zijn er mensen, nou, die vallen je bijna om je nek uit dankbaarheid. Uh, van, ik ben zo blij dat jullie er zijn. En, uh, is dan... dat de reden ook dat u ermee stopt nu? Dat, dat u zoiets heeft, dit is niet meer het werk wat, het, wat ik altijd deed en waar ik van hield? Uh, mede, mede, we zijn natuurlijk als pioniers begonnen. En die voedselbank is nu inmiddels zo groot aan het worden... en moet gestructureerd en geprofessionaliseerd worden. En ik sta die ontwikkelingen meer in de weg dan dat ik eraan bijdraag. In de weg? Hoezo? Ja, nou, ik heb toch wel zoiets van... moet dat nou allemaal zo? Het ging toch allemaal goed zoals het ging? Uh, ja, dat, dat dicht, dichter bij je hart. Uh, Zo'n grote organisatie kan dat bijna niet meer... Dus en het is tijd om weg te gaan? Het is inderdaad tijd om, uh, om even plaats te maken voor anderen. Het is als een kind wat de deur uit gaat. Het kind is groot geworden. En uh, je blijft erbij betrokken. Maar het staat onder invloed van andere ja. stromingen en mensen. En maakt andere keuzes. Niet per definitie beter of slechter, maar anders. En dat moet kunnen. En daar moet ik niet meer bij in de weg staan. Dus het is voor mij een goed moment om te zeggen... het is mooi geweest. Ja. En, en als dan aanstaande dinsdag die troonrede wordt uitgesproken... waarin allemaal weer slecht nieuws zit waarschijnlijk... Hè, want bezuinigingen... dan komen er nog meer mensen aankloppen bij die voedselbank. Hoe ziet ja. u wat dat betreft de toekomst? Wat zou u tegen politici willen zeggen? Um, nou, tegen politici zou ik willen zeggen... dat ze misschien zelf over hun schaamte heen moeten stappen dat die voedselbanken gewoon aanwezig zijn en nodig zijn in Nederland. En dan geld moeten geven? Nou, ja, geld moeten geven misschien... dat we met elkaar in gesprek kunnen gaan... met, met de levensmiddelenproducenten. Uh, dat is iets waar ik misschien wel voor wil gaan lobbyen... als ik daar de tijd en de mogelijkheden voor krijg dat die levensmiddelenproducenten niet alleen maatschappelijk verantwoord gaan ondernemen... maar sociaal maatschappelijk verantwoord gaan ondernemen. En daar bedoel ik mee dat ze de voedselbanken... gewoon voor een tiende, misschien een honderdste procent... ons als klant in hun systeem zetten. Dat we gewoon een structurele aanvoer hebben. Zij kunnen dat gewoon afschrijven, dat is helemaal geen probleem. Maar dan kunnen wij op een evenwichtige manier de mensen een pakket aanbieden. Gezond, evenwichtig... Uh, en dan kan dat doorgaan. En dan hoeven we niet afhankelijk te worden van overheidsgelden. Onze bank blijft overeind zonder overheidssteun. Mag ik u danken voor uw komst. Clara, precies veel succes met het weggaan. Want dat zal vast nog wel moeilijk worden, denk ik, bij die voedselbank. Ja, hoor, de tissues komen nog wel. <laughs> want u richtte hem op elf jaar geleden. Het was de eerste voedselbank in Nederland. En inmiddels zijn er 140. Goed, het is alweer half negen. We moeten naar BNN Today... Mijn. Moet niet. Nou ja, het is wel altijd leuk. Aardig zijn. Ja, dat is wel aardig. Ja. Zometeen, Ik ga luisteren. Dat is mooi. Zometeen hebben we het over Poetin en we hebben het over die uh, DWDD-boekendame. Monique Burger die schreef een column over tandenloze vetzakken... die bij haar uh, het droomboek komen afhalen, gratis in haar winkel. En ze heeft zich nogal verbaasd over de armoede. Dat is een dikke vetterel geworden. Dat en nog veel meer. Zometeen in BNN Today. Dit is Radio 1. Maar eerst het uh, NOS-journaal met Ebo Thuion. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon zegt dat de Syrische president Assad vele misdaden tegen de menselijkheid heeft gepleegd. Hij zal zich daarover na de burgeroorlog in Syrië moeten verantwoorden, zei Ban op een vergadering van de VN. Ban verwacht dat VN-inspecteurs zullen bevestigen dat er in augustus gifgas is gebruikt in Damascus.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 Vrijdag sluiten we hier in BNN Today de Nieuwsweek af. Poetin die schreef een, een impressive opiniestuk in de New York Times. Hij is klaar met de bemoeizucht van Amerika. Heeft hij een punt, dat hoor je zo meteen. En ik zei het net al, David de Day daar, Monique Burger die schreef een column over ja, looprekken, tandeloze vetzakken, uh, armoedige mensen in haar ogen die het droomboek komen afhalen in haar boekenwinkel. En ze verbaast zich over hoe armoede eruit ziet in Nederland. Een fijne is geboren, dat ook zo meteen. Naast mij Erik Corton ja. met weer een legendarische platenkoffer. <laughs> nou, of die legendarisch is, <laughs> weet ik niet. Maar leuk is hij wel. Tenminste vind ik zelf friends voor. En dat ga je horen. Je gaat Disclosure horen. Je krijgt een uh, nieuwe single van Anouk. Die heet Wigger. Daar was ook een klein ja. relletje omheen. Ja. Uh, dat hebben ze ook uh, meegehit op, op 3FM. En ik ga straks uh, ook nog Daft Punk draaien. Dus er valt een hoop te beleven. Muzikaal, hoop ik. Ik noem het legendarisch. Ik ook. Bij deze. Bij deze. Ook hier in de studio Rianne Meijer en Kamal Rijken. Zometeen veel meer van hen. Maar eerst de sport. Met mijn lievelingsdame van Studio Sport. Dionne. Ja. Goedenavond. <laughs> Dione heel weinig, Dione de Graaf. Ja, de enige die ja zie je, dat ik ken daar, maar wel mijn lievelings. In Groningen zijn de Nederlandse tennissen op uh, 2-0 voorsprong gekomen... in het Davis Cup-duel met Oostenrijk. Inzet van de tweestrijd is een plaats in de wereldgroep. De wedstrijden van vandaag zijn gevolgd door Marcella Mesker. Marcella, goedenavond. Goedenavond. Uh, Robin Haase wil makkelijk van uh, Oliver Marag. Timo de Bakker was zojuist te sterk voor Jurgen Meltzer. En dat is toch wel een verrassing, Marcella. Jazeker, want uh, ja, de Nederlandse nummer 2 uh, verraste de nummer 1 van Oostenrijk. En dat was werkelijk een uh, uitmuntende wedstrijd. Spel. Uh, zou ik hem een 8 geven. Maar vooral mentaliteit een 10. Want ja, opgezweept door die Groningse studenten hier. Het was werkelijk een uh, oranje zee op de tribune. Uh, ja, kwam uh, de bakker toch tot twee keer toe. Uh, sterk terug in de wedstrijd. Hij kwam uh, twee keer een set achter. Uh, en uiteindelijk won hij in een hele zware vijfsetter. Verrassend dus van die Jurgen Melser, Toch nummer 27 van de wereld. En uh, ja, uh, indrukwekkend zijn uh, niveau. En ook zijn enorme beleefdheid. In de wedstrijd. Ja, en met zijn overwinning uh, zetten die uh, ja, het Nederlands team op een 2-0 voorsprong. En ja, dat is natuurlijk een, een, een luxe. En zo zijn we met z'n allen een stapje dichter bij uh, promotie naar de wereldgroep. Ja, want dan moet morgen het dubbelspel gewonnen worden, en dan is het al zover. Ja, er zijn nog drie wedstrijden te gaan en we hebben nog maar één punt nodig. Dus drie kansen zou je zeggen. Morgen de dubbel, nou, dat zullen Royer en Hazen worden. Onze sterkste opstelling wonnen vorig jaar nog van Federer en Vavrinka. Dus nou, daar mogen we toch ook wel een beetje op rekenen. En dan moet Meltzer weer aan de bak met waarschijnlijk Julian Nol aan zijn zijde. Een dubbelspecialist. Maar ik denk dat Meltzer toch wel een knauw heeft opgelopen door het verlies. Uh, vandaag tegen Timo de Bakker. Dankjewel, Marcella. Morgen meer over die Davis Cup, ook in onze uitzending natuurlijk. Morgenmiddag. De negentiende etappe van de ronde van Spanje is gewonnen door Joaquim Rodríguez. De Spanjaard kwam als eerste boven op de Alto del Naranco. Een korte, steile klim van de tweede categorie, maar nog belangrijker. In het algemeen klassement nam Chris Horner de leiding over van Vincenzo Nibali. De Amerikaan veroverde zes seconden op de Italiaan... en heeft met nog twee etappes te gaan een voorsprong van drie tellen. Johnny Hoogland reed de etappe van vandaag niet meer uit. De wielrenner van Vacan Soleil kampt al enig tijd met een luchtweginfectie... en wil geen risico nemen met het oog op het naderende WK. En dan nog golf. De Spaanse golfers Miguel Ángel Jiménez en Pablo Larrazabal... gaan na de tweede dag van de KLM open, gezamenlijk aan de leiding. Jiménez, ook na de eerste dag al leider, ging op de Kennemer in Zandvoort rond in 67 slagen... Razowal ronde de baan in één slag minder. Joost Luijten liep een hele goede tweede ronde. Ging, door, uh, ging rond in 65 slagen, vijf onder par. De Nederlandse troef voor de eindsteeg in Blijswijk steeg daardoor. Van 31 naar een positie in de top 10, namelijk de nummer 7. Een oude vertaling van wat je net zei. Ik zat het uh, te Heb visualiseren, was even? heel leuk. Ik zag dingen 67 doen en 68. Dat is ja, zo'n mooie sport, jongens. Als je erbij bent, waarschijnlijk. Ja, precies. Ja. Vanaf 10 uur meer in Langste Lijn. Juist, naar de Graaf. Dankjewel. En dan uh, mijn intro aan de beloftevries. Wie zijn de gasten? Ja, nou dat is een goed stil hoor. Wat verdorie. Dankzij de zegeningen van de sociale media... kunnen we onze gasten nu de hele week een beetje volgen... En daarom weten we nu dat gast 1 vanmiddag bij een lezing zat. en zich afvroeg of er nog meer Turkse Nederlanders in de zaal zaten. En dat gast 2 zich op Twitter vanmiddag openhartig uitliet over de pijpverslaving. waar haar vader in de jaren 80 aan leed. Hij heeft het over tabak. Dat is allemaal machtig interessant. maar wat ze hier aan tafel gaan vertellen. wordt nog veel interessanter. Welkom, journalist, schrijver, columnist en gespreksleider. Kemal Rijken. en Glamorama journaliste en schrijfster Rianne Meijers. En Turkse Nederlander, wie van de twee? Uh, Moar. Okay, Kemal, god. Dames en heren, goed dat jullie er zijn. Uh, jullie hebben beide een gepeperde mening. Daarom hebben we jullie graag... Ik leg geen zinsdruk op jullie schouders, nee. maar doe er iets leuks mee, zou ik zeggen. Gaan wij denk ik gelijk over naar... naar? Rolf. Ja. Want we een, uh, beginnen met een bijzondere plaat dit keer. De Newsbeat. Het is uh, tijd voor de Newsbeat. Elke week zetten we op vrijdag een belangrijke nieuwsgebeurtenis op muziek. Het ging de afgelopen dagen natuurlijk veel over Syrië... Maar het was toch ook wel de week van de man... die de kaarten van de wereldpolitiek opnieuw leek te schudden. Het was de week van de koning van het Kremlin. Deze week op muziek Vladimir Poetin. De nationale diplomatieke ontwikkelingen rond de crisis in Syrië... worden met de dag verrassender en spectaculairder. Kerry zocht steun van bondgenoten... maar gaf juist munitie aan de tegenstanders van een aanval. Hij kon wel een beetje van zijn chemische wepens... naar de internationale gemeente. Maar hij niet doen en het kan niet worden gedaan. Waar de Amerikanen waarschijnlijk niet meteen reactie op hadden verwacht... maar de Russen doken er maar al te graag op. Centrum vнима, collega Syrië. Syrië accepteert het plan van Rusland om zijn chemische wapens onder internationaal toezicht te plaatsen. Dat verzoek leg je niet zomaar naar je neer. En je ziet dat Rusland nu al de boer op gaat met die Syrische goedkeuring. Vladimir Putin говорили, Syrië. Владимир Путин. Poetin probeert de Amerikaanse publieke opinie rechtstreeks te beïnvloeden... via een opiniestuk in de New York Times. Het is verontrustend dat het voor de Verenigde Staten een gewoonte is geworden... om buitenlandse interne conflicten op te lossen met militair ingrijpen. Dit is natuurlijk Poetins finest hour. Hij doet het ook op een heel filijne manier. Hij zegt eerst, wij hebben toch samen Hitler verslagen tegen de Amerikanen. Eindelijk kan hij een keer zeggen hoe de wereld in elkaar zit. Maar dan komen er vingers in ogen en een ferme trap in het kruis. Ze hoort schaterlachen in het Kremlin. Got Het is omdat Rusland het heeft voorgesteld. Dat zegt de Syrische president Assad. Een aanval leidt ook tot meer geweld en een nieuwe golf van terrorisme. Ik geloof dat we should acteren. Dat is wat ons uniek maakt. Laten we niet van die essentiële waarheid. Laten we Het is gevaarlijk jezelf als uitzonderlijk te zien. We zijn allemaal anders, maar als we God's zegen vragen, zijn we allemaal gelijk. Amerika alleen is de baas, maar we hebben nu ook Rusland en China en andere landen. En ik denk dat dit moment daar een heel erg een illustratie van is. Rusland is een wereldmacht. Rusland verdient een plek op het wereldtoneel. Vladimir Putin. collega's hebben al over dit gesproken. Syrië. Juist, Katy Perry met Roar. En dat Roar, dat deed Poetin gisteren in de New York Times... met die ingezonde brief. Er is veel over gezegd. Uh, en iets wat ik eruit haal wat jullie opmerkelijk vonden... wat veel meer mensen ook opmerkelijk vonden... is wat je net al hoorde, that's what makes us ex exceptional. Um, Obama zei dat het in zijn speech. Poetin viel daarover. Die zei: Ik word eigenlijk gek van die Amerika's uitzonderingspositie waar ze zich altijd maar weer op beroepen. En Kamal, jij zegt: Ja, maar dat is heel normaal. Hè? Dat exceptionalisme in Amerika. Ik heb er gewoond. Dat, dat zie je eigenlijk ja. overal om je heen. Ik heb er niet gewoond. ja, Ge, nee, een tijdje. Veel, Gezeten veel, veel gewerkt. Gereisd. Maar um, ja, het is zo dat. Dat exceptionalisme dat hoort bij de VS. Uh, Amerika is natuurlijk de, de oudste democratie ter wereld, zoals we allemaal wel weten. Zoals en... erin gepeperd wordt door Obama voortdurend. Klopt, maar ook de andere Amerikaanse presidenten. Ja. Reagan en Clinton en Bush deden het ook. Uh, dus dat is niet specifiek Obama. Maar waar het eigenlijk om gaat is dat uh, Amerika heeft een eigen soort van ideologie heeft. En die ideologie die zij aanhangen is democratie, vrijheid en individuele vrijheden. En een van de dingen in de VS is dat dat verspreid moet worden over de wereld. En dat kan je met zachte en harde middelen doen. Ja, individuele vrijheid. En dan vervolgens zeg je dat verspreid moet worden over de wereld. En ik zie Rianna al hard gniffelen. Ja. ja, zolang je B open openhoudt... kan je niet echt met goed fatsoen over je individuele vrijheid praten, denk ik. Klopt, de dubbelstanders zijn er wel degelijk, ook met de VS en wat dat betreft ben ik het wel met je eens. Maar goed, Poetin zegt daar dan ook het, het, het zijne over en als er nou één land is waar ook die standard gehanteerd wat is het daar natuurlijk wel Ja, bedoeld. absoluut, maar om nog even dus terug te komen. Ze schijten allebei in hun eigen nest in dit geval. Uh, ja, dat zou, zou je zo kunnen zeggen inderdaad. Ik uh, kan het ook uh, anders zeggen, maar schijt in, in hun broekje inderdaad. Ja. Maar um, uh, over dat exceptionalisme in de brief van Poetin, dat is echt alleen de laatste alinea. Het was een soort van sneer na. Uh, want voor de rest, de brief aan zich, uh, wat hij allemaal zegt, uh, legt even de spelregels van de VN uit. Hij zorgt ervoor uh, dat het even heel duidelijk is hoe Rusland op dit moment erover denkt. En uh, eigenlijk is het een, een, een allerfatsoenlijkste brief. Maar aan het eind, dan komt hij toch met een tik op de vingers van Amerika. Doe, doe even niet zo. Maar ja, wat je dan hoort uh, gisteren, Matthijs van Nieuwkerk, die zei van ja, dan, dan scroll ik even langs alle Buitenlandse nieuwssites en dan stond hij even een rijtje op. Dat toch heel veel mensen zich daar wel in kunnen vinden. in die irritatie over dat Amerika als een groot bek heeft. Ja, die irritatie, die is al jaren. Uh, maar uh, Amerika heeft ook heel lang uh, zijn nek uitgestoken... voor bijvoorbeeld West-Europa in de tijden van de Koude Oorlog. Dat wordt soms nog wel eens verkeerd. Maar is dat ja, niet... Dat snap ik, maar het, is, het gaat wel soms, zeker de laatste jaren... Hè, als, als politieagent van de wereld, uh, ingrijpen in conflicten... waar heel duidelijk, en, en het, in dit conflict in Syrië... hebben ze het ook meerdere malen hardop gezegd... gaat echt uh, om het belang van de Verenigde Staten. En of, dat dan, of dat dan een oliebelang is, of een ander een diplomatiek... of een strategisch belang is, het wordt, het wordt inmiddels gewoon hardop gezegd. De realiteit gebeurt... Te zeggen dat het er bijna altijd om belangen van de VS gaat. Ja. Dat is gewoon zo. Ja, in het verleden wilden ze dat nog wel eens iets anders opvoeren, als ja. iets humanitairs of weet Tuurlijk, ik veel. Maar het, het, het, het, het, het punt is dat met buitenlandse politiek en internationale betrekkingen internationale betrekkingen moet je eigenlijk internationale belangen noemen. En als je dat doet, dan uh, kun je zien wordt het een stuk duidelijker wordt. wordt het een stuk wordt het stuk ja. wordt de geopolitieke stuk gezien. Ja. Maar heeft Poetin een punt, als hij, wat jou betreft, Rian, als hij zegt: Ja, ik, ik, ik heb het een beetje mee gehad met die uitzonderingspositie van Amerika? Ja, ja Poetin heeft wel een punt. Hij was alleen de minst passende man ja. om dit punt te maken. Dus daarom, ja, dat vind ik er een beetje jammer aan. Maar zelf. Ik ben het ik ben het wel met hem eens. Ik bedoel, wat Quantan Mobe en er zijn natuurlijk ik bedoel NSA, er zijn heel veel dingen van Amerika waarvan je kan zeggen. Hmm. Misschien moeten jullie eerst even naar jezelf kijken... voordat jullie uh, geweldige normen en kijk, waarden wij, aan de wereld kijk, op gaan leggen. Kijk, wij, wij niet-Amerikanen kijken daar heel erg ja. inderdaad naar. van doe eens even niet zo arrogant. Hè? No, het is niet arrogant. Gereden, ik, vind, ik vind dat, dat je eerst moet zorgen dat je je eigen zaakjes op orde hebt... voordat je anderen de maat gaat nemen. Precies, dus nemen. wees bescheiden. Maar dat geldt ook voor Poetin. Uh, Zorg ervoor dat je eerst je eigen dingen op orde hebt. Maar... In Amerika geldt het dus anders. Hè? In Amerika is het gewoon we, we are America. Exceptional. Mm. This is what we are. This is what makes us special. Dat is een bepaald soort van optimisme. Wat er ook is. Het lijkt alsof de verhouding tussen de VS en, de, uh, en, uh, en Rusland eigenlijk onder Obama nog veel meer verslechterd. is. Slechter is dan dat hij dat was onder, onder Bush, feitelijk. Ja, onder Bush gebeurde er ook niet zoveel Nee, maar, daar, maar daar, daar, daar gebeurde er niet zoveel. En nu ja. gebeurt er van alles. Nu ja. wordt er openlijk stelling genomen ja. tegen elkaar. Ja. Uh, dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht bij het aantreden van, uh, van Obama. Is dat puur, laten we zeggen, dat de, de, he, de, politiek, dus de wereldpolitiek dat in gang heeft gezet? Of mogen die twee elkaar gewoon niet? Nee, ik denk eerder dat met een ander Amerikaans presidentje... hetzelfde scenario waarschijnlijk wel zou hebben gehad. Gewoon door uh, de gebruiktenissen... Je moet eigenlijk naar Rusland zelf kijken. Rusland ontwikkelt zich steeds meer. Rusland komt terug, is terug van weg geweest. Zo is dus ook wat we deze week heel veel uh, al hebben gehoord. Maar uh, na, uh, na de val van de muur lag Rusland zeg maar, letterlijk op zijn gat. Ja. Uh, het Westen en Amerika uh, kon eigenlijk de dienst uitmaken in de geopolitiek, en Rusland is nu dankzij uh, de olie en gas en de, de inkomsten die ze nu hebben in delven uh, is, is terug. En, en Poetin en doet daar sinds een aantreden, uh, doet er alles aan om Rusland weer Precies. op het wereldtoneel te hijsen. Ze eisen hun rol weer. Ja. op. En, Janne, en, jij hebt geloof ik net een, uh, een ongeautoriseerde biografie ja. gelezen over Poetin. Ja, men without a face. Ja, ik, ik verbaas me eigenlijk sindsdien. Uh, het is door Marcia Gersen, een Russische journalist geschreven, die daar nog steeds dapper genoeg woont. Ja, het is echt. ik verbaas me sinds ik dat boek heb gelezen over dat we ons nu pas druk maken over Rusland. Ja. In, in combinatie bijvoorbeeld nu met homrechten en de spelen. Ik bedoel, er zijn bijvoorbeeld hele sterke aanwijzingen dat de vreselijke aanslagen die een aantal jaar terug natuurlijk zijn gebeurd. Uh, waar Tsjechenen achter zouden hebben gezeten... dat dat in opdracht van Poetin is gebeurd... om hem in het zadel te helpen. Ja, dat zijn wel Zoals echt... toen in dat theater, bijvoorbeeld. Ja, ja, dat is waarschijnlijk de KGB geweest... die daarachter heeft gezeten. Dus ja, ik vind het echt heel... Ik... Dus jij leest dat boek en je denkt... dit is een, een totaal idioot, machtwees. Ja, ja. Poetin. maar dat boek is, uh, is ook gewoon... helemaal wetenschappelijk goed gefundeerd... en uh, het klopt ook allemaal? Ik uh, heb het uh, nagedacht een journalist die aan, daar... aan Olaf Koens... die hier ook, de Ruslanddeskundige... die hier ook veel... Uh, te horen is, die mm -hmm. zegt... 90% van de beweringen die erin staan kloppen. Okay. Dat is aardig wat. Okay. Ja. 90% is heel, veel, ja. okay. dat is heel veel. Dat is vrij veel, ja. Maar, ja. Uh, uh, Vertrouw jij sowieso iemand? Ja, dat wordt ja. natuurlijk veel gezegd. Het is een KGB-man. Is, is hij dan per definitie niet te vertrouwen? Ja, welke Rus is wel te vertrouwen... zeggen we in het Westen. Nee, dat is een grapje. <laughs> uh, maar... maar uh, ja, Poetin is natuurlijk, is ook natuurlijk je, zijn eigen mannetje. Het is ook de persoon die, die de politicus maakt. Ja, maar hij is ook in die KGB-traditie KGB grootgebracht. Daar heeft ja. hij alles geleerd. Dus ja. hij heeft geleerd hoe je daarin moet denken. Hoe je stappen moet zetten. Hoe je daar strategisch in vooruit moet ja. denken. Dus het verbaast mij niet zo heel veel. En algemeen kijk, bekend heeft. over Poetin is ook dat hij heel erg gelooft in de Oost-West tegenstelling. Ja. Ja, daar, daar, daar is hij ook in opgegroeid. Ja, dat dat houdt Rusland ook sterk, ook mee, sterk natuurlijk. Ja. Is dit nou gisteren die brief? Um, het is wel een megastunt. In de New York Times, de hele wereld praat erover. Of is het meer dan dat? Wat heet stunt? Uh, het is eigenlijk een vorm van een podium opeisen. Op een plek waar je tien of vijftien jaar geleden dat niet zou hebben verwacht. Ja, het is eigenlijk gewoon het, het spinnen wat, wat de Amerikaanse regering zelf doet. Door op het laatste moment in de New York, New York Times een te, te, groot ingezonden stuk te zetten. Doet Poetin nu aan de andere kant? of? Of, of Obama dat in de... Ik weet niet of de praf daar nog bestaat. Maar of hij dat daar voor elkaar had gekregen. Oftewel, wat Amerika deed, supergoede super PR... Dat heeft Rusland nu ook door. Teerlijk, dat hebben doen ze, ze doen het allemaal. Maar ik wil nee. nog wel één ding kwijt. Kijk, Poetin die heeft die brief geschreven. En die zegt, we moeten de Veiligheidsraad gebruiken. En landen mogen niet zomaar andere ja. landen binnenvallen... om orde op zaken te stellen. Maar vergeet niet dat Rusland in 2008... in Georgië ook een inval heeft gedaan. Zonder de VN. En dat was ook onder leiding van Poetin en Medvedev. Dus uh, uh, over double standards gesproken. Ja. Oftewel, respect voor het internationale recht. Het zal allemaal wel, maar het, het komt nu wel even goed uit. Ja, maar het is ook maar hoe je het grondgebied beschouwt. Hè. Ik bedoel, Georgië, Tsjetsjenië en, en uh, Abkhazie. dat wordt allemaal nog steeds door Rusland... toch stiekem nog steeds een beetje gezien. Ja, als, maar dat als, nou ja, en, als en bovendien, hij dan. zegt respect voor, voor het internationale recht. Maar hij bedoelt respect voor mijn autoriteit. Ja. <laughs> Dan moet ik natuurlijk meteen denken aan South Park. Ja, ik ook. Ik dacht nog zal ik hem in het Engels doen, maar dat vond ik gezien het onderwerp niet oh <laughs> is zo is het Kunnen we concluderen um, wat jij zegt, Rusland is terug op het wereldtoneel. Dat lees je dan ook in alle kranten. Of was dat al lang zo en is dat gisteren nog maar weer even Nou, Ze komen bewezen. terug en ze zijn terug. En we moeten er ernstig rekening mee houden dat dat zo blijft. En uh, ja, ik denk dat iedereen uh, in Europa en ook in het Westen en alle diplomaten daar een uh, strategie op moeten gaan bedenken. Want dit blijft. Ik Vint. vind dat we Spartak Moskou moeten kopen. <laughs> Chelsea en Vitesse en zo vind ik dat eh, toch? Vind ja, here en dat zijn. today. Ja, zet een punt achter de week. Met een plaatje, Zeker. Ja, een plaatje van Daft Punk. Die plaat toen die uitkwam, toen was er een enorme hype omheen. En volgens vele de, muziekjournalisten he, viel het dan heel erg tegen. Maar ze hebben toch wel een tweede hartstikke goede single. Uh, uh, Lose Yourself to Dance uitgebracht. En die klinkt als volgt. Daft Punk. klik je op de webcam, kun je zien dat we echt gedanst hebben. We hebben gedanst. We hebben gedanst. Lose yourself to dance van Daft Punk. Rol Een geinig en nuttig idee van de Nederlander Dave Hakkens. Die ergerde er zich aan dat hij zijn telefoon altijd weg kan gooien. Ook als er maar één onderdeeltje stuk is. En toen bedacht hij de phoneblocks. So this is a new kind of phone. It's made of blocks. Detachable blocks. They are all connected to the base. En de base connects everything together. Ja, losse deeltjes dus die je allemaal kunt vervangen. Het begon als een afstudeerproject, maar inmiddels is er serieuze belangstelling. En Erik Corton is fan. <lacht> een geinig en nuttig idee. Volgens mij is het het meest revolutionaire <lacht> telefoonidee wat er in de afgelopen 15 jaar is, ge is geïntroduceerd. Ja, ik vond het ook geinig. Want het is ja, heel geinig. <lacht> Want het is inderdaad waar, als je telefoon een stuk is of hij is weer een beetje outdated of weet ik veel, dan flik je dat ding weg. Of het gaat in een buis en dan gaat dat zogenaamd naar Afrika of weet ik veel waar het heen gaat. En het blijkt dus dat er enorm er zit heel veel vieze troepen niet telefoons. Hè? Dus aan legeringen en zware metalen gaan ze maar door. En dat komt allemaal in het milieu terecht. En een berg plastic afval. En deze jongen heeft inderdaad een soort Lego-telefoon bedacht waar je dus onderdelen die stuk zijn gewoon eruit kunt halen. Dus er, zit een losse, er zit een losse camera in, een losse wifi-unit, een los, losse batterij natuurlijk. Uh, en je kunt kiezen wat voor jou belangrijk is in je telefoon. Dus als je een telefoon wil die gewoon drie weken lang kan bellen, dan, dan kies je een, eentje met een hele grote batterij-unit en, uh, en weinig andere extra dingetjes. Ja. Uh, als je schermstuk is, kun je er een nieuw scherm op klikken. En het is allemaal clickable. Dus er is een, een basis plaat en dan klik je al die dingen in. Dus je hoeft niet een, een hele nieuwe telefoon te kopen Precies. als er één ding stuk is. Dan haal je een nieuw onderdeeltje en dan kun je er gewoon weer bellen. Dus een, een telefoon die je, die, je kunt, die je kunt houden. Ja. En het grappige is hij, hij, hij is bezig nu met een soort community te, te, te, te, over de hele wereld te verzamelen. 400.000 mensen hebben zich daar al op ingetekend en hij maakt dus gebruik van jouw netwerk. Dus die 400.000 mensen hebben allemaal hun netwerk ter beschikking gesteld. Het zit nu geloof ik al op, weet ik hoeveel, miljoen mensen die straks op 29 moet... op aan de wereld gaan laten merken dat ze zo'n telefoon willen. En als dan wow. heel veel mensen dat willen, dan gaat die misschien dus in productie. Ik denk dat de mensen bij Apple en Samsung. hoop ik nee, echt dat die een klein beetje zenuwachtig ja. misschien gaan. Hoop ik hoor. Ja, die knijpen oh, hem natuurlijk. Ja. Want die <laughs> hebben nog Playmobil's telefoon. Bijvoorbeeld. Ja. We zetten Niet even een blauwe. linkje op onze Twitter. Want er een, wordt een heel cool YouTube filmpje bij. Ja. En er wordt heel duidelijk een, uitgelegd hoe het in elkaar zit. Het is een soort Lego. Ja, het is een twee minuutjes even kijken. En, je weet precies, ja. en dan ben je hopelijk net zo enthousiast als ik. Want ik vind echt. Het is namelijk het best, best of all worlds, dit concept. Ik vind het geinig. Ja. <laughs> Roelof vindt het geinig. Op onze Twitter BNN Today kan je zien hoe het werkt. En komende dinsdag... dan is deze fijne Helmonder te gast bij BNN Today. Dave Hakkens. En komt hij dit enthousiasme van Erik Kortol nog eens even dunnetje overdoen. Oh, dan kom ik ook nog even. <laughs> dan kom je ook nog even. Ik vind het nou best geinig. <laughs> Zometeen meer BNN Today met onder andere... de rel rond Monique Burger. Die, uh, die schrikt van de armoede van mensen... die het droomboek gratis bij haar komen afhalen. Dat zo. Iedere vrijdag een mooie...